Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulp in Afghanistan komt maar moeilijk op gang. Vannacht was er in het oosten van het land een zware aardbeving met een kracht van 6,0. Het dodental blijft maar oplopen. De teller staat nu op 800 slachtoffers en zo'n 2500 gewonden. Hulpverleners kunnen het getroffen gebied maar moeilijk bereiken, zegt de NRC-correspondent in de regio. De moeilijkheid is dat dat sowieso een heel moeilijk begaanbaar gebied is. Dus dat betekent dat mensen die bijvoorbeeld gewonden willen evacueren, dat per helikopter moeten doen. Dus de Taliban, de autoriteiten, die zijn afhankelijk van het materiaal dat ze daarvoor kunnen inzetten om zoveel mogelijk mensen te redden. Ze hebben internationale hulporganisaties gevraagd om met helikopters te komen helpen. Een opmerkelijk ongeluk in Breda. Een motorrijder botste daar op een fietser en raakte gewond. Wonderbaarlijk genoeg kwam de fietser met de schrik vrij. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd, want dat is nog niet helemaal duidelijk. Ajax-spits Brian Brobby heeft een transfer te pakken. Afgelopen weekend deed hij niet mee tijdens de wedstrijd tegen Volendam... omdat hij met andere zaken bezig was. Volgens transferexpert Fabrizio Romano maakt Brobby de overstap naar de Premier League. Sunderland betaalt minstens 20 miljoen euro... plus mogelijk 5 miljoen aan bonussen. En het is weer een belangrijke dag voor Vitesse. Vanmiddag dient het hoger beroep over de vraag... of de Arnhemse voetbalclub de proflicentie terug moet krijgen. De kans daarop is heel klein, maar supporters houden toch hoop. Elke dag uh, die, waar je, dat je ermee bezig kan zijn, vooral op, op, de, op dit niveau, zeg maar. Nou ja, het is fijn om, dat er heel veel supporters hopelijk bij zijn. En ook uh, ons op een positieve manier weer laten zien, dat is belangrijk. De rechtszaak begint om twee uur vanmiddag. Waarschijnlijk is er nog niet gelijk een uitspraak vandaag. En het weer, nu nog veel grijs, maar later zijn er vanuit het zuidwesten steeds meer opklaringen. Vanmiddag wisselend, zon, wolken en tussendoor een paar buien. Het wordt maximaal 21 tot 24 graden.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 kan die vrouw gillen, hè? Nou, dat is toch wel een mooie stem, uh, Nathalie Kool. Toch? Ja. Ik vind hem top. Ja. ja, hij is prachtig. Dus is geen bier in Houston, maar het komt wel in de buurt. Ja. Een aartje naar de vaartje. Een ja, aartje naar vaartje. Net king net king, Ja, de vaartje ja, was net kinko. Dat dacht ik al, ja. Het was ja. net kinko. Nou, het is nu minuten over elf. we zijn begonnen met de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Wat een beetje in het kader staat van de geschiedenis van de Formule 1. Maar we gaan, als het goed is, dan gaat hij aan voor denk ik. Dan gaan we naar Carina, want die loopt nog steeds in het dorp. Nou, we, we gaan het proberen te bereiken. En uh, als het goed is, is ze bij uh, uh, Lady... Nee, bij de, onze eigen DJ, Lady Mix. DJ Lady. En die heeft het druk, hoor, kan ik je melden. Want die moet vier dagen staan, volgens mij. En uh, ja, ik hoop dat ze opneemt, want... Uh, uh, ja, we gaan straks ook nog uh, Gijs van horen, heb ik begrepen, ja. En... We hebben een, uh, ja, we hebben een, uh, nog een rijk programma met... Hallo. We gaan even kijken of het uh, een klein beetje naar uh, de, de, de hedendaagse situatie gaat. Ja, misschien uh, beter. Ja, gaat. We horen Carina weer op de achtergrond. Uh, ja, hi, hi, hi Carina. Ah, je je ja, ik hoor je. Sta je nog steeds wel op de Alpenstraat, Carina? Ja, ik, ik sta nu op de eerste verdieping van de DJ-Lady uh, DJ Mix. Band, ja. Zoals je hoort. En ik heb nu wel heel mooi uitzicht over uh, wat er allemaal aankomt. Geweldig. Echt? Zoveel mensen lekker in de zon. Allemaal aan het dansen als die hier voorbij komen. Helemaal top. Er zijn dus nu heel veel jongeren die nu aan het rijden zijn. Van de DJ-school, van Maxine. Maxine, hoe gaat het? Ja, het gaat super goed. Mensen zijn super enthousiast. Kinderen doen het goed. Het is echt zo onwijs aan dit keer. Ja, het is heel veel lawaai hier. Hoor je uh, ons nog? Ja, we horen je. Oké, oké. Nou ja, dit is dus echt een succes. Want uh, kinderen kunnen hierdoor leren om voor publiek te spelen. En uh, ik zie echt een meisje van zeven. Ik kijk even of ze het leuk vindt om even iets te zeggen. Zo is. Jij moet zo draaien, toch? Hoe lang heb je al les? Uh, dat is echt een nieuwe euro. Is dat lang les? Anderhalf jaar niet zo'n beetje. Ja, ga je nu echt, heb je gezien hoeveel mensen er aankomen? Ja, heb ik gezien. Durf je? Uh, ja, denk ik wel. Welk nummer ga je draaien? Uh, dat weet ik helemaal niet. <laughs> dus, uh, Maxime, zet iets op. En dan mag jij aan de knoppen. Ja, denk ik wel. Ik is het wel stoer van je, Lois. Ja, Houd. vind ik ook. Hey, en, uh, houd, uh... Je hebt mooi weer en je hebt heel mooi uitzicht nu, hè? Carina houdt uh, Maxime het vol, want ze ja. moet vier dagen draaien, hè? Mensen. Nou, je bent nu even op de radio, Lois. Leuk, hè? <laughs> Normaal zit je in mijn klas, maar nu zijn we even op de radio. En uh, ik heb hier een trotse zus staan, Tieve. Ben je trots op je zus? Ja, heel erg. Wil jij nu ook, DJ -les? Ja, misschien, ik denk het. Ik denk wel. Ja, maar ze doet het toch maar, hè? Om zo voor al die mensen te staan. Wat leuk is, is dat ze nu ook al de DJ skills gebruikt, De handen omhoog en uh, af en toe even aan de knoppen draaien. Ja, superleuk. Ik ga even naar de vader toe. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een trotse vader? Ik ben een hele trotse vader, zeker. Mooi om te dat je dochter zou laten genieten. Ja, Ik is... weer een ja. feestje Dit is dat natuurlijk wel een perfecte plek, hè, om hier bij de Formule 1... Het, je kind te laten leren draaien. Ja, beter op plek bestaat natuurlijk niet. Dus het Wordt alleen maar beter. Achter ons de zee, voor ons de massa's mensen die er aankomen en iedereen danst ook meteen mee, hè? Iedereen is blij, vrolijke gezichten, zonnetrui, heerlijk. Dat je toch heel goed draait. Dat vind je ook, vind ik ook. Ja, ja, ja, ja. Oh, we worden nu in de rook gezet. Ja, Ik ga even naar beneden. Ja dankjewel. ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Veel plezier. Waar sta je nu, Carina? In de hal van. Ja, het is een heel leuke stemming hier. Ik uh, moet uh, mij nog horen, maar. Dat is toch bij uh, Laurel, Laurel, Laurel en, uh, Hardy, uh, toch? Ga ik nog even naar een andere stem toe, want hier wordt van alles gemaakt. Oké, okay. ik Hallo, denk niet dat ze je hoort. stem van de radio. <laughs> Wat verkopen jullie hier? Wat verkopen jullie? Poffertjes, broodje Beenham en we hebben een ontbijtje. Lekker uh, broodjes, gebakken ei met kaas en ham. Maar wat slim. En wat verkoopt het beste? Nou, dat verschilt heel erg van mijn Nu gaan de eitjes heel hard. <lacht> nu gaan de eitjes heel hard. Oh, maar de, ik zag net een mega rij voor de poffertjes, toch? Ja, de, ja, de poffertjes en voor de eitjes. Ik, ik, uh, je ruikt het al van ver. Komen jullie ook van ver? Nee, van bij Haarlem. Kleine 10 minuutjes. Is dat uh, voor de eerste keer dat jullie hier staan? De eerste keer? Ja. Wow. Maar dan ben je al overweldigd door de drukte. Ja, het, is <laughs> het is helemaal gezellig. Helemaal leuk hè. Nou, Het is ook een hele goede zet om, om bij te maken. Even kijken of iemand het ziet en ruikt. Het is ook helemaal niet zo duur hè. Want hoeveel kost een broodje ei? Een ja, broodje ei met ham en een plak kaas erop uit mij is 57. Zo. Daar kan je wel de hele dag mee door hè. Ja, dat is ook weer waar. De hele dag mee door. Nou, heel veel succes. Oké, okay, bye. Oké, okay, maar um, uh, Carina, uh, ja. jij gaat nog even ergens anders heen, denk ik, hè? Ja. Ik ga even nu gewoon over de boulevard lopen. Ja, prima. En kijk uh, ik even wat ik tegenkom. Ja, prima. Uh, ja. En en zullen, dan we dan, weer... zullen we je dan iets over half twaalf nog een keer bellen? Ja, helemaal goed. Zullen we dat doen? Oké, okay, rustig aan. Hè? Wij, wij kijken ondertussen naar beelden van het station Zandvoort... waar we gewoon weer even 800 mensen aankwamen. ja. Maar die moeten wel een beetje opschieten... willen ze de Formule 1-auto's in uh, actie zien om half twaalf. Want dan begint de derde vrije training. Ja, ter. ja, ja. ja, ja. En, uh, heb je gisteren gekeken? Ja, ik heb gisteren wel gekeken. Heb je ja. gekeken hoe uh, die Lens Stroll die auto ja, kort, die, uh, kort Ja, die, die zit, uh, reed hem aardig in de prakjaar. Dat is ja, wel knap ja. hoe hij dat deed. Heel knap. Maar hij, hij schrok volgens mij van die voorliggers bij hem. En uh, keek even niet. Ja, een band ja. ligt... Uh, ja. Dat was in het schijfvlak. Hè? Nee, in de, in de, uh, hoe heet het? Vlak voor de rug. Die ja precies. Die bocht. Ja, die, die, die, die... bocht. Dus uh, ja, dat was wel even een aardige klapper. En wat, hey, Ma hebben... en wat Max deed, dat was ook weer aan natuurlijk. Hè? Naar ja, maar die, dat heel dat bijzonder. Ja, die, die, let ook, die keek even zijn spiegel. In, uh, dat tot... zien wij niet zo vaak Nee, dat hem. zien wij niet zo vaak. Nee, hey, ik heb ook nog even het uh, verhaal van uh, Carina... Wat, uh, wat ze bij de burgemeester stond. Oké, okay, kunnen we ook nog even snel laten we horen. Kunnen we ook nog even laten horen. Ja. Is, uh... Zullen we dat eerst nog even doen en dan naar de muziek? Ja, maar ik wil even uh, een verhaal vertellen... want ik uh, heb voor Jaap gisteren nog extra uh, um, doorgaat... Toen niet over de Spaanse politieagent. Hè? Ja, over die Spaanse ja, dat politieagent. Je, dus ik heb het gehoord, ja. Van wie heb je het gehoord? Ja, dat maakt niet uit. Ik weet alles. Uh... Oh. Dus ik, ik, ik kom het uh, uh, gemeentehuis in met Rolter uh -huh. uh, Sands, de verwoordvoerder van de burgemeester. En die. Uh... Uh, nou, die had, die had voor mij uh, dat, uh, dat geregeld. En op een gegeven moment kom ik de burgemeester tegen. En die zei, Ger, kom even mee. Even, uh, want uh, we hebben politie hier staan uit, uh, uit uh, Spanje. En die lopen dan mee met de Nederlandse polities. En uh, die willen kijken hoe het gaat. En dan moeten we even een interview doen. En, uh, <laughs> dus ik pak mijn telefoon. En, uh, ik, uh, in je beste Spaans? In mijn beste Spaans. Nee, die man sprak Nederlands. Oh. Dus dat, dat ging best uh, heel aardig. Een uh, heel leuk gesprekje, heel kort. En uh, nou, iedereen blij. En, uh, dus ik zit uh, thuis te kijken. Hij heeft het helemaal niet opgenomen. Oh. Had <laughs> dus je hem niet goed ingesteld? Nee, nee. Ik, had, ik denk dat ik een knopje niet goed ingedrukt okay. had. Ja. Dus ik, schaamde me, ik schaam me eigenlijk. Ja, dat is heel jammer Het ja. beeld, weet je Het is heel erg. Ja. Dus ik wil hierbij... Uh, uh, excuses aanbieden. Uh, het was heel. Uh, aan, aan mijn excuses aanbieden. Maar ook vertellen dat het heel interessant was. Wat, dat er, uh, er komt natuurlijk een nieuwe uh, Grand Prix in, in, uh, in uh, Madrid. Madrid. Ja, klopt. En daar uh, gaan die, uh, okay. daarom ja. lopen ze met Nederlandse politieagenten ah. mee. Om te kijken hoe de politie dat hier in Nederland doet. Ja, en hoe de dus organisatie dat doet. En hoe de organisatie is. dat ja, doet. Het dus het is ja. een heel. Uh, ja, ik kan alleen maar spijt betuigen. Ja, nee, dat kan gebeuren, deze... Dat kan gebeuren, hè. Dat kan dat gebeuren. Kan gebeuren ja. Uh, Jaap, heb jij klaar klaarstaan, het uh, interviewtje van uh, Carina met de burgemeester? Nee, dat heb ik nee. klaarstaan. Oh, dat, uh, hoe doe je dat dan? Nou, hoe ga je dat, je dat doe ik dat zo via de microfoon. Oké, okay, dat kan. Want ze heeft het net doorgestuurd. Ja, om half tien waren uh, wethouder De Kloet en de burgemeester Molenburg... die waren uh, beschikbaar om even uh, de uh, gang van zaken te bespreken. En dat is hem niet... Dat is hem niet. En dit is hem wel. Goedemorgen Zandvoort. Ik ben hier in het Sinterparks Hotel en uh, hier tegenover me zit de burgemeester David Molenburg, heel relaxed eigenlijk. En uh, ja, de Formule 1 gaat bijna beginnen. Ik heb het programma al gezien, maar het lijkt wel alsof het een uh, geoliede machine is. Jullie zitten hier zo relaxed bij. Nou ja, het, um, ik zeg als wij niet rustig zijn, dan, uh, dan, dan gaat het niet goed. Uh, want in principe zijn de voorbereidingen natuurlijk ongelooflijk belangrijk bij een dergelijk evenement als dit. Uh, ja, en als het dan gaat draaien en het draait zoals het moet... Uh, dan kun je af en toe wel, uh, wel even relaxen. Dat betekent niet dat we niet scherp zijn uh, met z'n allen. Er werken natuurlijk ongelooflijk veel mensen mee. Zowel aan de kant van de Dutch Grand Prix als uh, aan de kant van de gemeente en alle diensten. Uh, en die staan voortdurend op scherp. Uh, en tegelijkertijd, ja, als het goed loopt dan, dan is dat fijn. Uh, en dat zie je eigenlijk in, in alles, dat het ook een, een goed geoliede machine is die in feite loopt. Er zijn natuurlijk altijd puntjes waarvan je zegt, hé, hey, dat kan beter. Uh, maar dat wordt ook gewoon gaande de, de dagen in zo'n weekend uh, wordt dat aangepakt. Ja, want we hebben net flink veel regen gehad, uh, onweer. Uh, denk je dan meteen, oh jee, uh, de straten gaan weer onderlopen. Ik zag al een riool uh, vrachtwagen rijden, dat ik dacht, is er, een, uh, is er nu ook een overstroming geweest? Nou nee, maar um, kijk, in, in feite houden we met alle weerscenario's rekening. Ja. Vorig jaar op zaterdag tijdens de uitstroom, na de kwalificatie, was er zelfs een storm. En dat vond ik wel een heel spannend moment, want dat was eigenlijk de eerste keer in al die edities dat we zoiets meemaakten. En dat het ook een, echt een, een storm was die behoorlijk veel zwaarder was dan voorspeld. Um, ja, dan ben je heel blij dat alles uh, blijft staan uh, zoals. zoals dat bepaald is, want alles wordt gebouwd om dat aan te kunnen. Ja, en als het dan functioneert en de uitstroom bleef gewoon doorgaan... ook op dat moment, uh, dan is het ook echt goed om te zien... dat, dat ook, ook onder die omstandigheden het, het goed, uh, goed gaat. Ja. Zijn er grote veranderingen dit jaar weer uh, erbij gekomen? Uh, hebben jullie grote dingen aangepast na aanleiding van de afgelopen jaren? Nou, We hebben met name bij het racefestival... dus alle festiviteiten in en om het, uh, het centrum uh, een paar aanpassingen gedaan... Wat nieuw is, is dat de races ook op grote schermen te volgen zijn uh, in het centrum. Oh. Uh, ik heb begrepen, ik was gisteren uh, bij, even bij de eerste training, liep ik over het uh, Gasthuisplein, het was nog rustig, maar dat er toch 150 mensen naar de tweede training hebben gekeken uh, daar. Dus uh, ontzettend gezellig sfeer, dus ik zou ook echt iedereen die het leuk vindt uh, uitnodigen, ga daar naartoe, want... Het is echt leuk om met elkaar dan uh, te kijken. Dus ik hoop dat bij de kwalificatie uh, dat het heel, uh, heel druk wordt. Het andere is dat we uh, het festivalterrein beter hebben afgezet. Dus waar je vroeger gewoon de zijstraten in kon, kan dat nu niet meer. En ook bewaking bij de poorten, bij de, bij de ingang betekent niet dat we eh, toegang heffen of zoiets... maar dat we wel even goed in de gaten houden wie komen er binnen. Als mensen bijvoorbeeld heel dronken zijn, kun je ze ook eh, weigeren. En het andere wat we gedaan hebben, is voor eh, jeugd tussen de 18 en de 25... nou ja, jeugd... Eh, in ieder geval eh, een uitgiftensysteem dat je één keer kan legitimeren. Dan krijg je een polsbandje. En met dat polsbandje kun je alcohol kopen... om te voorkomen dat eh, ja, jonge jeugd met... Eh, te makkelijk aan alcohol kan komen. Dat was naar aanleiding van het feit dat we vorig jaar... een aantal controles hebben uitgevoerd. Waar bleek dat dat toch gebeurde? Um, nou, Dat systeem heeft nu twee dagen gewerkt. En we zijn ook met ondernemers nu in gesprek van... Uh, ja, werkt dit? Of moet er nog wat aan aangescherpt worden? Maar mijn indruk is dat het in ieder geval ten opzichte van... voorgaande jaren uh, echt een aanvulling is. Ja, ik hoorde van mijn dochters al, want die zijn natuurlijk geweest. Die zeiden, als het dorp 8.900 mensen heeft, dan gaat het dicht. Kom, we moeten nu gaan, anders kunnen we er niet meer in. Nou, ze kwamen terug. Ze vonden het bandjesysteem perfect. Uh, en ze vonden het feest geweldig. Leuk. Dus daar uh, nou, heb je van twee al... Uh, eigenlijk een hele groep heb je al positieve reacties. Maar dat het inderdaad zelf voelde zich daar ook prettig bij. Dat daar dus uh, ja, op gecontroleerd werd. Maar uh, nou, heb je er verder zin in? Om dit weekend uh, in te gaan. Zeker. Ik vind het uh, altijd ongelooflijk... De het leukste, het leukste momenten vind ik uh, de instroom in uh, de en de uitstroom s'avonds, als je... Ja, s ochtends al die mensen die gewoon blij naar het circuit gaan... Eh, nou, kijk dan altijd gewoon een beetje vanaf de boulevard hoe dat gaat. Ik vind het wel mooi dat zoals alles op gang komt. En morgen dat je die helikopters in de lucht ziet hangen. En eh, dat vind ik altijd het mooiste, mooiste moment. Uh, en ja, ook voor mij altijd het moment dat als het zondagavond laat is... En het is afgelopen en het is allemaal goed gegaan... En iedereen is weer veilig naar huis, dat... Uh, de, ja, dat vind ik ook altijd een heel bijzonder moment. Nou, dat, uh, dat geloof ik. Ik hoorde wel dat er minder kaarten verkocht waren, was in het nieuws. Nu hoorde ik gisteren weer opeens: alle kaarten voor zaterdag zijn uitverkocht. Um, dus ik hoorde ook dat er veel meer buitenlandse gasten zijn om naar de race te komen kijken. Omdat natuurlijk uh, ja, de racers, de coureurs, uh, qua. Uh, winnaars, winnaars een beetje veranderd zijn. Meer Engelsen, meer, uh, ik hoorde ook Australiërs. Ja, ongetwijfeld. Ik bedoel, dat, dat zijn de cijfers die DGP uh, bijhoudt. Uh, wat ik begrepen heb was inderdaad gisteren uh, uh, niet uitverkocht. En geldt dat nu voor aanstaande. Uh, of, of voor vana, vandaag en uh, morgen wel. Um, en daar ben ik blij om. Want uh, A is dat goed voor de organisatie en B natuurlijk voor de sfeer heel belangrijk. Ja, ja. Nou, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Nou, leuk uh, dat de burgemeester even een update gaf over hoe het allemaal gaat. Gaat dus allemaal goed hè, waarschijnlijk. Ja. Ik ben heel blij voor alle mensen dat het prachtig weer is geworden. De blauwe lucht is, uh, oh. heeft de overhand. Maar het wordt nu al even tijd, denk ik, Jaap, om um een leuk stukje muziek te draaien. Wat heb je in de aanbieding? Ik heb in de <coughs> aanbieding de Millers, onder leiding van Op de Molenaar. Ah. En uh, met Suzy Miller zang. Ah. En in het Engels heette het... Don't get around much anymore. Oh, dat is maar, het katerliedje, of niet? Ja, ja zeker Hans. Ja, ja, goed, en misschien ja. dat toch wel een aantal mensen... na deze twee dagen... of een kater hebben, omdat Max misschien niet gewonnen heeft... of omdat er toch wel redelijk wat bier is ingegaan. Dus daarom denk ik... het katerliedje is wel... een uh, toepasselijk nummer... voor deze dag. Heel goed, uh, ja. je steeds weer...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 bijna iedere keer: van het drinken zo'n kaarten, van nu af aan geen druppel meer. zo'n kater. Van nu af aan geen druppel meer. Oh ja. Ja, dat waren de middels uh, ja, ongetwijfeld ja. Uh, nou, jij hebt een leuk stukje klaarstaan volgens mij van uh, ja, weer, weer, weer, uh, Jan Lammers. Waarom is dat leuk? Uh, nou, het is leuk omdat uh, in 2017 werd er natuurlijk ook al gesproken over: uh, zou er ooit lukken, nog een ja. uh, Grand Prix in uh, Zandvoort komen? Ja. Want ja, dat is natuurlijk altijd wel Ja, die maar, zouden de mens, dus in 2020 worden gereden, de ja. geweest. de wens geweest. Maar Jan had daar nog niet zo heel veel uh, fiducie van dat, oh, het, okay. uh, dat het zou gaan lukken. Maar je moet maar even luisteren hoe hij dat uh, vertelt. In 2017. Eens ja. even kijken, welk fragment is Nummer Ja, 6. Nummer 6. Ja. Heb je hem, Jaap? ja? Ja. goed zo. Dit is ZFM. ZFM. -mm. Zf -mm. Je hebt het zelf meegemaakt, een Grand Prix in Zandvoort in Nederland, in je achtertuin. Um, ja, we hopen er allemaal zo op, maar kan het wel? Nou, het, het, uh, het lijkt zeker niet realistisch. Ik denk, uh, als, uh, ik denk dat onder, uh, onder het regime van uh, Bernie Ecclestone uh, was dat misschien nog iets plausibeler. Omdat uh, mocht Ecclestone zover zijn dat hij het zandvoort gunde en dat hij het zelf persoonlijk een leuke Grand Prix zou vinden. En dan puur vanwege zijn setting aan zee. Uh, het strand van Amsterdam, zeg maar even. Uh, we weten hoe populair Nederland is in de wereld. Hoe populair Amsterdam is in de wereld. Uh, iedereen, iedereen die daar ooit een keer geweest is, vindt het allemaal geweldig. En om dan in zo'n uh, nabijheid een Grand Prix te hebben, is natuurlijk best wel mooi. Maar in de eerste plaats uh, moet je natuurlijk tientallen miljoenen neerleggen om überhaupt het hele circuit naar Nederland te krijgen. Maar moet je het ook nog gaan faciliteren. Zowel op het circuit qua baan en veiligheid, accommodaties, persruimtes. Als je dat uh, anno 2017 uh, plus uh, wil doen, ja, dan moet je nog een stapje verder. Dat zijn ook weer tientallen miljoenen. Uh, en een aantal daarvan zijn eenmalig. He, investering. Uh, maar een aantal zijn ook jaarlijks. En, en als je jaarlijks uh, 30, 40 miljoen zou moeten uitgeven. En, uh, en als je kijkt hoe je dat terug moet halen. Hè, dus, dus, dat, en dat is niet meer zomaar uit resetten. Hè, want want uh, reclameborden langs het circuit, die kan je niet verkopen. Die zijn allemaal van Formule 1. Uh, alle, alle grote VIP-pakketten en dat soort dingen. Er zijn maar heel beperkte mogelijkheden om dat geld terug te winnen. En die economische balans heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld de Grand Prix van Duitsland niet doorgaat. Dus, dus sportief gezien is een Grand Prix in Nederland en in Zandvoort hartstikke leuk en interessant. Maar ja, dat dekt de lading economisch nog niet. Dus dat kan alleen maar als er gewoon vanuit Den Haag gewoon een lobby op gang komt. Net zoals Olympische Spelen, EK, WK, voetbal. Alhoewel we daar niet over moeten praten op het moment. Maar een vergelijkbare lobby, misschien een mooi moment trouwens nou we toch even met voetballen pauze hebben. Maar dat kan alleen maar vanuit ...uit Den Haag geïnitieerd worden. en hoeft echt niet volledig, maar wel gewoon voor het leeuwendeel... Zo, ...zodat dat laatste deel... ...dat het bedrijfsleven aangevuld kan worden. Ja, ja wat, wat, <laughs> mooi hè? Om die terug te horen is, Ja, grappig hè? 2017, nou ja, we weten allemaal hoe het gegaan is. Den Haag, uh, we hebben nooit meer iets van gehoord hè? Nee. Ja. Uh, hou je eigen broek maar op, zei het ja, zo waar. Ja, ja, en uh, nou, ja, 2017 toen was Max Verstappen. Die begon dit eigenlijk hè? Die begon, ja, 2016 en, uh, is, 2016, ja. En, ja. Uh, is hij uh, trouwens ook uh, voor het eerst kampioen geworden? 2016. Wereldkampioen? Nee, niet wereldkampioen. Oh. Uh, bij, bij, bij, bij, Kampioen hebben Barcelona gewonnen. Oh, je bedoelt een race gewonnen? Ah, ja. ja, ja, nou, ja, dat is nog ja. Geen... Nee, dat klopt. En, nou, we weten allemaal hoe het later gelopen is. En uh, maar wat Max allemaal teweeg heeft gebracht, dat is uh, ongelooflijk natuurlijk. Ja, dat dat zal Jan zeggen. ook niet verwacht hebben dat het zo'n zo vaart zou lopen. Nee, en dat, dat het zo waanzinnig goed is georganiseerd en geproduceerd. Hoewel ik het in de jaren tachtig ook wel leuk vond, hoor, Dat uh, die auto's gewoon overal neergezet konden worden. En uh, ja. niemand maakte er ja. een probleem van. En mensen stonden gewoon vier, vijf, zes uur in de, in de file. En uh, iedereen was blij en uh, uh, opgewekt. Dus uh, dat kan natuurlijk ook wel. Maar dit is uh, veel beter hoe ze het nu organiseren. ben ik het een met je eens, Ger? Dus uh, ja, Jan heeft het er ook niet kunnen, kunnen en, uh, niet kunnen zien en niet kunnen zien nee. aankomen. Dus uh, wat dat betreft. Uh, nou, hey, ja. Maar het is wel leuk om, om te horen wat er uh, in, in, in die ja, periode, zeker. dus en, bijna uh, tien jaar geleden, uh, over gedacht werd ja, door, door, de, door, de, door de kenners. Hè? Nou ja, dat, toen, toen kwamen natuurlijk uh, Prins Bennard Junior en, en ze kon uit die, uh, die dit allemaal uh, eigenlijk uh, mogelijk hebben gemaakt. Ja, dat dus, klopt. Uh, ja. Ja, nee, we, we zijn blij dat we dat uh, volgend jaar voor de zesde keer mee gaan maken. En uh, ja, dan zullen we er over tien jaar weer heel anders uh, naar kijken. En uh, met weemoed terugdenken aan uh, deze prachtige uh, tijden. Dus vind ja, ik uh, er allemaal van op. Je, je, weet, je weet ook niet... Oh. Of het ooit een keer heeft ja, Ik denk het niet. Of, uh, ah, ja. of de zoon van uh, Jan Lammers moet uh, gaan schitteren. Uh, nu in de Spaanse Formule 4. En hij, heeft getekend, hij gaat goed, hè? Hij heeft getekend bij het team van uh, Alonso. Heb je dat uh, meegekregen? Oh nee, ja. meen je en Hij dat? heeft hij, uh, afgelopen week een uh, contract getekend. Wat goed. Voor vijf jaar en daar gaat hij uh, voor rijden. Ja. En, uh, ja, mogelijk eerst nog Formule 2, Formule 3. En dan eventueel uh, doorstoten naar de Formule 1. Maar goed, dat weet je nooit. Maar hij zit daar wel, uh, wel goed natuurlijk bij. Uh, er kwam een hele leuke foto voorbij van Alonso en, uh, en René Lammers. Uh, dat was wel een leuke foto dat hij daar getekend heeft. Goed, uh, uh, dat even terzijde allemaal. Uh, ik denk ja, dat jij nog wel wat uh, klaar hebt staan. Hè? Wat dachten jullie van een stukje reggae? Uh, dan heb je het over Bob Marley. denk ik. Uiteraard. En okay. de Wailers. One Wailers. love. Oké. Okay. children crying, hear the children crying, one heart. saying, give, thanks, give thanks, thanks and praise to the Lord, Lord and I will feel all right, saying, let's, let's get, get together and feel all right, whoa, whoa, whoa, whoa, let them all pass all their dirty remarks, one love. Ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just a uh, safer own believe one love. Gideon, Gideon, Gideon So when the man come There will be no, no doom Have pity on those Whose chances grow ten There ain't no hiding place From the father of creation One Together ook een echo-apparaatje gekocht. Ja, die hadden ze in Jamaica. Ja, die hadden ze in Jamaica. <laughs> en die niet nou, alleen dat. Het is wel lekker de muziek van Bob Marley. Mooie muziek gemaakt, dus... Uh... Ja, hij was wel uh, redelijk positief. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat kun je wel ja. zeggen, ja. ja. Oké, okay, maar uh, wij gaan terug naar, naar Zandvoort. En, uh, Ze rijden op dit moment. Ja, dus de, de vrije training 3 is begonnen. Uh, ja. En jij kunt zeggen, wie er, uh, is Max al op de baan geweest? Nee, Max nog niet. Nee, nee Bijna eigenlijk... niemand. Alleen nee. Hulkenberg, Antonelli. Maar hij is niet wel dat de tribunes uh, redelijk gevuld zijn uh, nu. Ja, het is Gisteren uh, redelijk... vond ik het tegenvallen, hoor. Een hoop lege plekken. Ja. Maar, maar het is nu natuurlijk straks qualifying. Ja, en, daarom. Ja, uh, dat wil iedereen wel... Uh, ja, die is om drie uur voor ja. goede orde. En uh, ja, dit is allemaal nog een beetje voorwerken. Ja, dit is allemaal niet zo... Uh, nou ja, het is, het is, er gebeurde gisteren wel een hoop met die vrije tracing. Ja. En uh, ja, niet dat we op Christus zitten te wachten, maar die, die spin van, uh, van Hamilton, dat was wel leuk. Ja, die was wel... Uh, <laughs> 360 graden. Knap, ja, die he? was wel grappig, ja. Ik ga je nou ja, goed, die, inderdaad, die, die, die, die Chris van de Strol was natuurlijk vervelend. Voor hem dan, maar uh, ik denk dat ze daar gewoon de hele nacht aan die wagen hebben gewerkt. Ja. Dat kan echt niet anders. Nou, die is wel ja. aardig in elkaar. Maar, nou ja, mag maar, dat nog rustig uh, buiten de wagen, is hier. Ja, ja. Ja, ja, en hij heeft zelfs overal nog niet aan... Dus ik, uh, ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. En, uh... Nou ja, en, uh, rustig aan het wachten. Misschien weten, misschien weten ze wel precies wat ze moeten doen. Uh, ik denk het wel. Ja, ik denk dat het is ook wel. Als het goed is, is Carina. Er. Nou ja, Carina, ah. ben je weer aan de lijn? Hallo. Hallo. Hallo, Hi, Carina. Carina. Ja, ja, ja. Ja, nou, leuk dat jullie weer bent, Carina. Waar ben je? Waar ben je nu? Ik ben nu halverwege en ik ben bij de stand van de politie. Oh, jeetje. Dan kijk je een beetje uit. Ik kijk een beetje uit, ja zeker. Ik sta hier ook naast de politieagent. Oké. Okay. Uh, maar hij heeft een uh, dubbele taak, want uh, um, het is een hele mooie stand met een aantal doelen, dus daar wil ik heel graag even over hebben. Ja, tuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Hoi, goedemorgen. En uh, uh, wij willen heel graag weten wat is jullie doel met deze prachtige stand? Want het bestaat uit meerdere facetten. Ja. Nou ja, eerst bedankt voor de woorden, voor de mooie woorden. Uh, wij staan hier nu langs de boulevard omdat wij graag willen laten zien, we willen een positief beeld neerzetten van de politie. En we willen laten zien dat we benaderbaar zijn, uh, dat mensen naar ons toe kunnen komen. Maar we willen ons ook neerzetten als een interessante organisatie om misschien te gaan werken. Dus we willen ook heel veel werk aan het vertrouwen en daarom staan we hier. Dus we staan hier inderdaad met uh, hele toffe racingcars, uh, supercars van uh, Blekenmode Racing Planet. Uh, Red Bull heeft ons versterkt, dat dus een mooie Formule 1 wagen, staat hier bij onze stand. We hebben een hele mooie grote tent met racing simulatoren. Uh, en we hebben een hele vette breektest waarmee wij eigenlijk mensen bewust willen maken van joh, wat doet het nou als je met je auto door een woonwijk rijdt met 30, 40 km per uur en je moet in één keer op die rem staan. Wat doet je auto nou en hoe lang is die remweg eigenlijk? En dan moet je eigenlijk bewust maken jongens, rij rustig door die wijken heen en let op je snelheid en weet wat je auto doet. Ja, het ja, dus is uh, een stukje bewustwording en het is een stukje uh, proberen jongeren, of uh, ja, gaat het dan alleen om jongeren uh, om jongeren uh, te werven? Of nee, ja, mag nee, het alle leeftijden zijn? Alle leeftijden. We hebben binnen de politie zoveel behoefte aan vacatures en aan mensen. We hebben echt verschillende vacatures, verschillende leeftijden. Uh, maar ook vrijwilligers bijvoorbeeld zoeken. Dus mensen die bijvoorbeeld net te oud zijn voor uh, een ja. politieopleiding, bijvoorbeeld, maar die wel bijvoorbeeld met pensioen zijn en een bepaalde expertise hebben, die kunnen gewoon vrijwilliger worden bij ons uh, op bepaalde thema's. Dus we hebben voor alles en voor iedereen nog wat. Ja, absoluut. Nou ja, wat goed. En hebben al een aantal uh, mensen zich uh, positief uitgesproken? Nou, ik zie wel heel veel blije gezichten, dus ik denk dat dat wel positief is. Of ze echt al gesolliciteerd hebben of aangegeven dat ze willen werken bij de politie, weet ik niet. Ik heb wel een aantal kinderen gezien die zeggen, ik wil heel graag politieagent worden. Nou, daar ben ik altijd blij mee. Ja, ik sta normaal ook voor de klas en heel veel kinderen zeggen ook: ik wil politieagent worden. Ja, nou kijk, dan ja. doen we toch iets goed blijkbaar. Hè. Dus dat is mooi. Dus die zie ik graag over uh, 18 jaar ongeveer uh, bij ons rondlopen. Ja. Uh, nee, ik denk dat we heel positief kunnen terugkijken. Nu van de eerste dag al en op vandaag nu ook al. Ja. Het weer helpt ook mee, hè? Ja, absoluut. Het is veel beter dan vorig jaar. Dus, uh, ja? Ja, ja, ja. Ja, dat moet ik dan weer even. Kan ik nu even niet terughalen? Maar vorig jaar was het natuurlijk ook inderdaad wel wat stormachtig. Maar uh, die mooie raceauto, hoort dat ook bij jullie stem? Ja, dat klopt. Uh, wat ik al zei, we zijn met een aantal partijen die ons versterken hier. Ja. Hè, waarmee we samenwerken. Uh, bleken Molen Racing Planet bijvoorbeeld. Uh, Six heeft een auto ter beschikking gesteld waarmee we de rijtest kunnen doen. Ja. En Red Bull heeft inderdaad hun Formule 1 wagen hier ook neergezet. Om mensen hier naartoe te halen. Uh, en later op de dag komt ook een eventcar hier te staan met een dj die lekker muziek gaat maken... ...om het allemaal nog meer en geheel nog meer zwong te geven en nog aantrekkelijker te maken. En daar zijn we heel blij mee, want uiteindelijk kunnen wij het ook niet alleen. Hè? We moeten het samen doen met de mensen, samen doen met de partijen, dat is ook wat wij willen. Uh, en dat is wat we hier, naar mijn idee, perfect aan het uitvoeren zijn, want om heel mooi aan het neerzetten zijn. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. En jullie als politieagent hier allemaal hebben vandaag de taak om uh, hier uh, aanwezig te zijn bij de stand. Maar mocht er iets gebeuren, zijn jullie dan ook meteen paraat om ook mee te helpen? Ja, kijk, in principe is het zo, het is apart geregeld, hè? dus wij hebben een hele grote groep collega's die uh, uitgemaakt zijn voor de meldingen om die te rijden. Als er calamiteiten zijn, dan gaan zij daar weer naartoe. Wij zijn hier eigenlijk echt puur voor dit evenement, maar mocht het nodig zijn, mocht hier bijvoorbeeld wat gebeuren, zijn er andere collega's die volledig opgeleid zijn en direct kunnen ingrijpen. Uh, dus mocht het nodig zijn, dan kunnen we inderdaad actie ondernemen. En in instantie zullen alle meldingen zullen bij de andere collega's terecht komen. Ja. En, uh, nou, heb je al geweest trouwens? Ja, elke dag bijna. Oh, dus heb je een goede score? Nou ja, dat dacht ik. Alleen volgens Confluence kwam een jongetje van 11 achter mij aan en oh, nee. uh, die reed mijn tijd naar guselementen. Dus uh, ja, ja, ja, dus het ging mijn mijzelf uh, weer verdwenen. Ja. <laughs> ik vind het wel ontzettend leuk dat het, uh, want ik heb net even gekeken, dat was ook echt helemaal met het, de duinen. En er zitten ook allemaal mensen in de duinen uh, op het scherm. Ja. Het is echt precies nagemaakt. Het is echt precies Zandvoort. Ja, absoluut. Ja, en dat is ook leuk, hè? Want dan kun je inderdaad dat ook een beetje naar elkaar toe relateren. En uh, het is herkenbaar en dat is mooi. Ja. Ja. En dat zijn mooie prijzen te winnen. Zeker, absoluut. Ja, ze kunnen uh, een rij-experience verdienen hè, bij Blekenmolen Racing Planet. Het is hartstikke gaaf. Dan mag je in een van die supercars mag je inderdaad rondrijden, over de Krieg van Zandvoort. Wij hebben het vorig jaar even mogen doen. Nou, dat is fantastisch. Ja. Echt super gaaf. Hele mooie prijs. Ja, ja. Ja. En die kunnen we ook alleen ter beschikking stellen vanwege die samen. En uh, wordt aan de voorkant van de stem, want het loopt hier echt goed binnen, moet ik zeggen. Want jullie staan eigenlijk op de parkeerplaats uh, bij het, uh, ja, een beetje daar, ter hoogte van het Center Park Hotel. En vorige keer stonden jullie volgens mij meer bij het Bad ja. toch? Ja. Maar uh, ik vind het wel leuk om te zien dat mensen toch de moeite nemen om uit de massa te lopen. En dan hier even met name ook naar die auto te komen kijken. Ja. Maar aan de voorkant hebben jullie ook mensen staan. En die uh, delen weer allemaal leuke spulletjes uit. Ja, ja dat wederom erom. Het is voor ons belangrijk om contact te maken met de mensen die voorbij komen op een leuke manier. Uh, en vaak helpt dat dan ook mee om inderdaad leuke dingetjes te hebben die ja. ze mee kunnen krijgen. Dus simpele tatoeages of dat soort dingen. En helemaal voor kinderen maakt dat net even extra hun dag. Ja. En dat is voor ons heel leuk om te doen. Ja. ja, en we hebben zelfs volwassenen die tatoeages willen hoor. Die ja. ze op de wang willen hebben. Of, ja, ja, ja. ja. Oh. Nou, hartstikke leuk. Ik uh, zie eigenlijk ook hier iedereen. Heel vrolijk staan. Het, uh, het uitzicht kan ook niet beter, nee, natuurlijk. Absoluut. Het is echt prachtig. Ja, uh, we kunnen gewoon alleen maar positief zijn over al deze stems. Ik heb net nog iemand gesproken over de uh, van de Autodroppen-reclame. Nou ja, die gingen allemaal leuke foto's maken en je mag alles proeven. <lacht> Verderop kun je ook weer allemaal uh, repen proeven. Dus iedereen doet zo zijn best om het voor iedereen heel erg leuk te maken. Nou, Jij bocht maar weer, hè? Ja. ja. Nou ja, goed. Uh, jij bof maar weer. Wat de politie betreft, Karina, uh, Die pet uh, ja. past ons allemaal, hè. Dus, uh, toch? Ja, goed, hè? Ja, nee, helemaal top. Ja. Hey, ga ja, maar jou... Nog nog misschien even racen, dus dan... Uh, oh, leuk. Bellen, bellen jullie nog een keer op? Of... Ja, dat weet ik niet. Zullen we dat vlak voor 12 uur nog één keer doen? Is goed. Ja, okay. een paar minuten goed. voor twaalf. Oké. Okay. Okay. Hartstikke goed. goed. Tot okay. zo dan. Nou, de vrije training uh, is uh, Hulkenberg nu de snelste met 1.12.6. En uh, Max heeft die al gereden? Nee, en gisteren reden ze 1.10. Dus, uh, ja, nee, maar het twee... uh, wordt straks wel... Uh, 1.9. 1.9, nou, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ja. denk dat ze straks uh, in de kwalificatie wel richting 1.8 uh, gaan, hoor. Denk ja, ik. Denk ja, dat ik. ja, dat denk ik wel. Bijzonder. Ja, zeker, ja. Misschien nog wel uh, sneller, hoor. Ja. Oké, okay, uh, wat gaan we doen, uh, Gerrie? Jij had nog een leuk stukje gestaan uh, ik had nog wel een leuk stukje staan. En, ervoor... uh, dan gaan we even kijken wat we dan uh, gaan uitzenden. Uh, ja. Even kijken, we hebben nog een, uh, een, een interview met Hubert. Grote Oh, dat vind ik nog wel leuk, ja. Zullen ja? we dat doen? Ja, dat is goed. Hubert Grote dus uh, zelf formule 1 coureur geweest. Drie en... minuten. Ja, drie minuten, perfect. Dus kunnen we zelf dus formule 1 coureur geweest... plus uh, de, uh, de manager van, van Jos Verstappen, ja. inderdaad. Ja. Uh, kun je hem wat starten? Jazeker, daar komt ie. Ja, ja dank je. Ja, dus begin hè. We lopen achter de pit door. En we zoeken onze landgenoot, Huub Kijk, daar is hij. Wat, Huub, is er nou zo aardig aan het hardrijden in een Formule 1-auto? Dat is uh, om met een hele hoop vermogen uh, zo'n monster, wat je af en toe uh, wel uh, het idee ervan begint te krijgen op de baan te houden. En daarnaast meteen uh, het op te nemen tegen de absolute wereldtop. Wat is er nou zo uitdagend in? Jij had toch bijvoorbeeld ook een goede voetballer of zo bij uh, FC Utrecht kunnen zijn? Ja, nou ja, dat is uh, het lot wat uiteindelijk uh, zijn uh, weg heeft uh, gegaan. Maar dat is een moeilijke weg geweest hè? Een hele moeilijke weg, ja. Maar dat is schijnbaar uh, typisch iets voor uw rotogatten. Ik, uh, dat heb ik althans van mijn ouders gehoord, hoor, dat ik het me altijd heel erg moeilijk maak. Maar het is in ieder geval zo dat, ja... Misschien trekt het me wel het feit dat Formule 1 zeer gecompliceerd is. Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar in dat autootje zitten. Of autootje. Er komt heel wat meer bij kijken om, om überhaupt in zo'n auto te zitten. Daar heb je dus jaren over gedaan. We hebben die bijna leidensweg van je mogen volgen. Nu ben je er dan. Je staat bijna achteraan. Lang niet. Je, maar je staat bijna achteraan. Wat is het je allemaal waard? Eh... Uh... Het uiteindelijke streven om Formule 1 races te gaan winnen. En ik geloof dat dat zonder meer tot de mogelijkheden behoort. Als je maar de kans krijgt om je te ervaren in deze hoogste klasse van de autosport. Vandaar ook dat ik al lang blij. Oké, okay, weliswaar is het achteraan, maar ik rij wel mee. En ik bedoel, tussen rijden en niet rijden is nog altijd 100% verschil. Dus uh, het, het, het streven naar die absolute top. En dat is bij de eerste drie gerijden, nee sterker nog, nummer één worden. Ja, dat klinkt heel mooi, maar hoe ja. zou je dat ooit waar kunnen maken? Door uiteindelijk zoveel ervaring op te doen dat je uiteindelijk in een topauto terechtkomt die, om je een idee te geven, een 200-300 pk meer levert dan deze auto. En je zodoende kan onderscheiden van je naaste concurrenten. Voetballen kan je overal. Formule 1 racen. Dat, dat gebeurt maar op een paar circuits. Dat gebeurt maar door een paar mensen. En ik, ik, nogmaals. Ik kan het ze dus niet kwalijk nemen. Als, ik, als, als, het, als het niet helemaal duidelijk is. Wat er zich nou in zo'n wereldje afspeelt. Ik probeer dat duidelijk te maken. Door te zeggen van jongens luister. Ik ben druk bezig. Om ervaring, Formule 1 ervaring op te doen. En dan hoop ik binnen. En hopen. Dat moet gewoon. Binnen drie jaar moet ik in de top zitten. En anders ben ik fout bezig. Ben je dan een verliezer? Uh, op dit moment? Nee, dan? Als ik in de top zit? Nee, dan moet ik een winnaar zijn. En als dan je dan dat ik... niet bent? Dan moet ik gewoon zo eerlijk tegenover mezelf zijn en zeggen van... ...je ja, luister, uh, ik heb mijn best gedaan, dat is alles wat ik kan doen... ...maar ik had de capaciteit en niet in huis. We weten allemaal hoe het, hoe het is afgelopen met, met uh, uh, Huub. Uh, hij, uh, hij, zei... zat, hij zat gewoon bij B-teams als Spirit. En, ja, ja, ja. En dat soort, uh, dus hij heeft de toppen eigenlijk nooit gehaald. Dat was wel jammer. Maar hij uh, zal zelf ook wel geweten hebben dat dat een beetje een utopie was, denk ik. Maar het is toch knap dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Ja, om, inderdaad. Van de leing coureur ja. geweest te dus zijn. 30 Grand Prix heeft hij geleden. Ja, en, dat is best veel uh, ja. nog. Ja, nee, dat is redelijk veel, ja. En, ja. Uh, maar ja, nooit in een punten geëindigd. En hij ook was eigenlijk was niet zo populair als bijvoorbeeld Jos Verstappen, hè? Nee, maar Jos zat natuurlijk wel bij een topteam, hè. Ja, dat, dat is waar. Van ja, ja, ja. ja. Die, en hij zat naast uh, Michael Schumacher ja, in 1994, ja, dus ja, dan word je zelf wel een beetje Ja, en bekend. dit was 1985. 1985, inderdaad. Ja. Ja, goed, uh, en het is uh, nee, ja, mooi dat, dat zich, Nederlanders zich altijd hebben bezig het uh, manifesteren. En uh, uh, hij heeft zich, uh, uh, ik wil niet zeggen gerevanceerd, maar hij is later wel uh, heel goed gegaan met, uh, als manager van, uh, van Jos. Dat, ja. uh, dat is goed gegaan en... Uh, Hoewel dat ook een. een, een, een, een hoe heet het? Uh, het feit dat hij te vroeg eigenlijk in de Formule 1 kwam. Ja, ja eigenlijk Dat wel, ja. was wel jammer. Want hij ja. dus er had er meer in gezeten. Ja, zeker. Maar ze hebben het allemaal goed gemaakt met, uh, met Max. We, ja. zeggen, hè? we hebben straks nog een uh, interview met uh, Gijs van Lennep. Uh, die praat over Max. in het, uh, okay, in het begin van we van zijn nog ruimte voor hebben, maar, uh, Begin van zijn carrière. Okay. En, uh, dus ja, we, we, de, de, de Max heeft natuurlijk de Grand Prix. Uh, in Nederland wel ja. weer handen en ja. voeten gegeven. Absoluut, en de populariteit ja. wat het nu heeft. Ja. We zien uh, hoeveel mensen... Uh, ja, die, op, die treinen op, die zitten nog helemaal vol, hè? He, ja, ja. ja. ja. We zitten naar... Uh, hoe heet het, te kijken? Naar webcams van Zandvoort. Ja. En, uh, dat is uh, op Zandvoort. dat nee, is leuk om te zien. Zandvoort.com kan je al die... Uh, webcams verschillende zien. webcams ja, zien. Ja, dat is leuk, ja. En dat is heel erg <laughs> ja, bijzonder om te zien... Ja hoeveel het er wel niet zijn... en hoeveel mensen er uh, nu uh, binnenkomen. Ja, leuk hoor. Leuk. Uh, we gaan nog een, een muziekje draaien, Jaap. Uh, heb je ja. Wat, uh, heb je nog wat in de naam? Ja, ik heb nog wat in de naam. We hebben al Nederlands gedaan, we hebben Engels gedaan, we hebben Duits gedaan. Tijd voor wat Frans. Frida Boccarat. Ach, joh, die song. zo... Ah, Lies uh, Lies chansons. Chansons. Ja, ja, ja, ja. Ja, je kent We Zo heet ze. En Charles uh, okay. Rosé, dat valt uh, op. Gat, ja, maar dat op. Ja, met hebben ja, het wel. Uh, ja, heel leuk. we gaan even luisteren naar Gijs van Lennep, uh, hoe, de, hoe hij uh, uh, in het begin van de carrière van Max over Max dacht. <coughs> leuk uh, om te horen. Erg erg heel leuk. Ja. ja, hier komt hij. Dit is ZFM. Race Radio. Race Radio. Max is uh, een fenomeen. Ja? Ik denk dat het het beste talent is wat er in 100 jaar ooit geboren is. En waarschijnlijk überhaupt ooit geboren is. Hij heeft alles. En, en wat maakt hem nou speciaal? Want, want jij kan het weten. Ja, ik heb dat natuurlijk wel een idee over. Hij vertelt het ook zelf. Maar als je een vader hebt die heel hard kan rijden en hem daarbij ook goed opgevoed heeft. Hij heeft een moeder die heel goed kan nadenken. ...en die zelf ook kartkampioen van België is geweest. Dus die heeft het ook in de genen. Dus hij heeft het van twee kanten in de genen. En als je dan, zoals een heleboel sporter geweest zijn... ...op je vierde in een kart gezet wordt... ...en op je vijftiende eruit komt... Ja. ...ja, dan gaat het zo met een rotgang. Dan, ben je, dan weet je ook niet beter. En hij, is, uh, zijn, hij heeft zijn talen geleerd. Uh, hij kan inderdaad ook nadenken. En hij heeft het totaal in zijn vingers. Hij kan verschrikkelijk hard rijden. En waar, waar zie je dat aan? Of wat, wat, wat zie jij als je hem ziet rijden? Ja, hij kan ook daarbij heel mooi rijden. Hij, uh, hij maakt geen fouten. En als hij een fout maakt, dan is hij 17 en dan zegt hij, ik laat hem niet voorbij... Dat kun je wel willen, maar dat moet je zeggen. Of je zeventiende. Tegen tien, hè? Want dat ja. zijn houten metoten, allemaal. En dan rijdt hij bijna net zo hard als Ricciardo. En dan zegt hij: Ja, nee, maar ik ben net aan die auto wat het wennen. Het beste moet nog komen. Kijk, ja. daar, daar hou ik enorm van. Dat ja, wat dat geniet zegt. jij van hem? Ja, natuurlijk geniet ik van hem. En ik denk dat een heleboel mensen in Nederland die genieten van hem. Omdat hij ook zo lekker Hollands is, noem het maar. Ja. Uit een Hollands gezicht. Uh, ja, hoe hij ook met de pers omgaat en in het Engels en zelfs ook in Duits, het, het is allemaal alsof hij ja. 5, 26 is. Dat is helemaal goud waard. Want elke beweging die je teveel maakt, dus teveel drift zeg maar, daar verlies je tijd en het kost je banden. Ja. Je ziet vaak, de mensen ook, die zie je even die auto's zo uitbreken, dat dus ja. even zo hup hup, en dan roepen we, goed gedaan jochie, niks te vallen, gewoon twee tiende seconden weggegooid. Ja. En daarbij slijten de banden dan harder. Ja. Maar hij kan de zogenaamde kleine drifthoeken, die ze wel hebben, maar die wij bijna niet kunnen zien, dat kan hij zo precies aanvoelen, en daarom kan hij zo lang met die banden omgaan. Want zoals een paar races geleden... dat die 22 ronden met die zachte banden reed... binnen een halve seconde. Nou ja, daar kan niemand tegenop. Ja. Ah, leuk om te horen. Ja. Mooi, hè? Dus, van Wanneer maar deze opnamen, weet je dat? Ik, ik denk dat uh, Max net in een, uh, in een Red Bull zat. Oh, Oké, okay, ja, ja, want hij uh, zag het wel goed, uh, In 2016. Ja, Gijs van Linden is natuurlijk ook een, een van de Formule 1 coureurs uit Nederland... Die... Het ja het ook goed gedaan, hè? Wat waarom? Ja. Ja, ja. Jongens, uh, Carina hangt al. Ja, ja ik hoop dat ze niet... Uh, We hebben nog een paar hangt, minuutjes, Carina. Ja. Carina, waar sta je? Hallo? Hallo, Hallo? Hallo? Carina. Nee. Nee, helaas. Ja, jammer. Helaas, helaas, helaas. Bijna gelukt. <laughs> ja, maar ja. Ja, het is hetzelfde als je zegt. Ja, ja Gert, Gert zit nog even naar alle, alle, alle webcams te kijken. Valt hier nog wat op, Ger Nou, er valt op dat er heel veel mensen zijn... En, uh, ja, het is uitgekocht Norris vandaag, is hier de snelste nu. Oké. Okay. Uh, Verstappen derde. Hé, uh, uh. hey, uh, Carina. Uh, Carina, uh, waar, waar sta je nu? Hi, ik sta nu bij twee jonge, jonge, jonge ondernemers. Julian en Evie. En zij uh, staan hier echt wel op een hele goede plek, want ze hebben al best wat verdiend. Wat verkopen jullie eigenlijk? Uh, we verkopen frisdrank, we verkopen water, we verkopen bier, we verkopen eigenlijk wel alles. We hebben chips, we hebben snoep en we hebben poncho's voor als het nog gaat regenen. Oh, wat een goede ondernemers zijn jullie. En ik zie ook nog dat jullie aan een QR-code hebben gedacht. Wordt daar goed gebruik van gemaakt? Ja, ja er wordt best veel uh, gebruik van gemaakt. Vorig jaar hadden we dat nog niet. Maar toen, toen zeiden heel veel mensen, ja ik heb geen cash en nu hebben ze geen goede smoes om uh, nee. niks, te, niks te kopen. Kijk. Dus het wordt elk jaar beter. En uh, Evie, jij zegt als het op is, moet ik even naar de overkant rennen. Ja, dan moet ik naar mijn opa Noma toe en dan moet ik drinken gaan halen. Ja, dan moet je weer nieuw drinken halen. Wat verkoopt nu het best? Um, de flesjes water en het bier. We hebben al, van allebei wel 50 stuks verkocht, denk ik. Zo, hoor je dat. Je, vandaag? Mm. Of ook ja, met gisteren? Ook gisteren. En wat gaan jullie doen met dat geld? Um, ik denk broodjes kopen in de schoolkantine. Oh, <laughs> dat is ook een goede. En jij? Ik denk gewoon spilletjes die ik wil. Nog één minuut? Kamer. Oh, wat, goed, wat goed. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Carina? We hebben, we hebben nog één minuutje uh, Carina. Dus ja. we moeten bijna afronden, want anders worden we ja. eruit gegooid. Dat is ook niet leuk natuurlijk. Nee, nee. maar ik, ik heb ze ook al bedankt. Oké, okay. heel goed. Voor aan het gaan met ze verkopen. Hartstikke goed. Nou, nou we wensen jou nog een uh, enorm leuk uh, Formule 1 weekend ga je nog ja, naar het dorp vanavond. Ik ook. Ga je nog naar het dorp vanavond of niet? Uh, Daar moet ik even over nadenken. Ja, ik ook trouwens. Hé, dankjewel voor je bijdrage, Carina. Ja, Oké. Okay. En een goed weekend. Doei, doei. Hoi, hoi. Nou, Hans. Ja, we gaan bijna afsluiten. We gaan he? bijna afsluiten. Uh, bedanken Jaap uh, ja, zeker. voor uh, de muziekkeuze. Dank graag gedaan. Ja. Graag de, gedaan. En de techniek natuurlijk. He? Ja. En uh, ja, we gaan er bijna uit, denk ik, uh, met, uh, uh, niet met muziek, maar uh, we praten nog even, heel even vol. Eh. Uh, ja, uh, de, ja de, ik zit er, ben bijna naar een vrije training te kijken. En ja. uh, Verstappen ja. staat derde, maar wel op 14e afstand. Ja, dat is. Uh, ja, komt dat er is gewoon in heel erg wel. He? En die McLaren's. Uh, ja, McLaren's, ja. ja? Oké, okay, ja. we gaan eruit. Tot volgende week. Tot we volgende, volgende week.